Emke Wolterhuis met het NOS-journaal. De president van Jemen is opgestapt. Dat melden functionarissen binnen de regering. President Hadi wordt al twee dagen in zijn ambtswoning in Sanaa vastgehouden... door Shiïtische Houthi-rebellen. Ook de regering is afgetreden. In de ontslagbrief staat dat de regering niet wil worden meegetrokken... in het niet-constructieve politieke doolhof. De Houthis hebben al maanden grote delen van Jemen in handen... en deze week waren er bloedige gevechten in Sanaa. Vakbond CNV legt zich niet neer bij de salarisverlaging die VND heeft aangekondigd voor het personeel. De bond beraadt zich op stappen. Eventueel komt er een rechtszaak, zegt het CNV. Vandaag hadden de bonden een gesprek met de directie van VND. En volgens de CNV-dienstenbond is de directie niet van plan om ook maar iets van de maatregel af te zwakken. Het Rijk heeft vorig jaar 125 miljoen euro verdiend met de verkoop van vastgoed. Het gaat om gevangenissen, een Duitse bunker, een jachthaven, woonhuizen, kantongerechten en een kledingmagazijn van de politie. De verkochte panden hebben allemaal een nieuwe bestemming gekregen. De gevangenis van Rotterdam bijvoorbeeld werd verkocht voor 4,5 miljoen, die van Breda voor ruim 2 miljoen. En in die gevangenissen worden nu huizen en werkruimtes gebouwd. Een Duitse bunker in Den Haag wordt een datacenter van van een bedrijf. Bij de Oosterschelde Kering in Zeeland is het lichaam gevonden van een vermiste brandweerman. De man uit Heer Hugo Waard was sinds zondag spoorloos. Volgens een vriend was hij zaterdag met ruzie uit huis vertrokken vanwege relatieproblemen. Toen hij niet kwam opdagen om op zijn kinderen te passen, werd alarm geslagen. Hij verscheen ook niet op een oefening. Collega's van de brandweer hebben dagen naar hem gezocht en na een tip werd besloten om in Middelburg te zoeken. Het weer bewolkt enkele opklaringen. Er staat een matige noordoostenwind. Komende nacht vriest het licht met plaatselijk een mistbank. Morgen weer wolken, soms wat zon en dan wordt het 1 tot 3 graden. Dit was het NL. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. You your sin took your pride and your joy, your freedom taken our way. Your body's shiny, it's diamond, your heart is strong, it's cold. Baby, wipe your eyes, you got a old get in and set you free. Live, let's take us, take us, and teach us to do right, take us, take us. If you wipe your eyes, you got an old soul For the We scheiden met, uh, met dat uh, verhaal van... Uh, ja, ik heb wel wat materiaal. Maar is het ook goed uh, dat het uh, voor de radio uh, draaibaar was? Zo, beg Zo begon het uh, met, uh, met mij en Isaac Bullock. Ja, ik verslik, verslik me gewoon bij, het, uh, bij de intro van dit programma. Gebeurt nog wel eens. Dan een, uh, uh, ga je ademhappen en ineens... Bah, slaat het in één keer toe. Vijf over acht... Isaac Bullock en Friends, dan hoor je uh, met een bandversie uh, van uh, Linus. Dat uh, nummer wat hij uh, min of meer heeft uh, gemaakt tijdens uh, de Series Request van 2014 in de Harlem. Daar uh, is hij uh, flink en drukdoende bezig geweest om het uh, nummer ook aan de man te brengen. En alles wat, uh, wat aan uh, opbrengsten van deze single dat gaat uh, naar Anna. Dat uh, is het liedje waar hij over uh, geschreven heeft. Zij heeft zichzelf bevrijd. ...uit het uh, leger van een aantal uh, woeste Amerika of, uh, Afrikanen... ...die uh, daar nog een of ander uh, leger hebben met allerlei kindsoldaten. Dus het is allemaal vreselijk, maar goed. Uh, bekijk het van de positieve zijde. En dat is ook de reden waarom Isaac Bullock elke dag als hij weer bezig is met muziek... ...dat dat ook de drijfveer is om uh, muziek uh, te blijven maken. Welkom bij deze Alternative FM. En uh, vanavond hebben we een, uh, een aantal muzikale gasten. En zij komen uit Volendam. Het is. Ja, ja. Laat je maar eens even horen. Ja. De heren van Dandelion zijn hier neergestreken bij Zier van Zandvoort. Dus dat gaan we straks allemaal horen. Paul Bond, Joey Karregat en Wouter Tol. Dat zijn de drie vandaag. Vraagje aan Paul. Waar is Koen gebleven? Uh, Koen is helaas in Maastricht. Oh. Voor een, iets voor zijn masteropleiding. Ah. Die is de laatste loodjes. <laughs> Als was een masteropleiding aan het uh, leggen. <laughs> nou, niet het loodje aan het leggen. Nee, nee, nee, maar, uh, nee. Dit zijn de laatste stappen voor zijn slagen, Dus uh, dat was heel belangrijk. Goed. Dat, dat, we gaan het straks allemaal horen. Van, van wat, het allemaal, wat het allemaal precies is. Uh, maar dat doen we, dat doen we zo. Uh, in ieder geval gaan we nog even wat muziek draaien. En dan gaan we horen straks van mijn techneut achter mij. Marcus. Of ze dan allemaal klaar voor zijn. Om in ieder geval wat, wat nummers te laten horen. Sowieso. Van uh, de EP die uh, de heren vorig jaar al in uh, onder andere de Peers hebben laten horen uh, in Volentam. De eerste EP. Ik neem aan dat er alweer uh, heel wat uh, nieuw materiaal uh, alweer, uh, beschikbaar is. Dus ja, Paul kniekt al. Dus ik denk uh, dat we daar ook vanavond wat, uh, wat van gaan horen. Hier bij Alternative FM. Verder uh, natuurlijk uh, veel aandacht voor twee uh, ja, albums. Eén van Nexus Shape die uh, afgelopen... Uh, week afgelopen weekend uh, hun, uh, hun album hebben gemaakt uh, en ook gepresenteerd in Podium Duiker Electric Sky heet dat album en vanavond is het de grote slag voor Sue The Night en uh, zij gaat uh, vanavond haar EP of wat zeg ik, haar album Mosaic presenteren in het Patronaat dat is het bij ons uh, bekend terrein voor Marcus Nick maar goed uh, Helaas, wij hebben dienst, dus we moeten het gewoon even doen met het materiaal wat we hier hebben. Zover is het nog niet. We gaan eerst een echte ouderwetse... Nou, ouderwetse. het is een winterplaat, maar... Hij is al in september uitgebracht. En dan heb ik het over Halfway Station. Het nummer dat heet The Great Beyond. All. The history repeats again. Dat waren ze de heren van Nexoshape. Die afgelopen weekend hun album hebben gepresenteerd. Geloof ik, afgelopen zaterdagavond hebben ze dat gedaan. Um, ja, ze maken zich al klaar. Maar we gaan zo direct nog even één nummer nog even draaien. En dan gaan we, gaan we spelen. Maar eerst uh, ga ik even vragen aan, uh, aan Paul. Uh, hoe het er mee staat allemaal met, uh, met de band. En, uh, ja, want, uh, want de laatste keer dat wij elkaar spraken, dat was... Uh, Bitterzoet, waar jullie sta, uh, samen hebben gespeeld uh, met One Clueless Friend, hier ook eerder geweest. Dus uh, wat dat betreft uh, is het wel een aardige traditie uh, uh, die, uh, die we in de ere houden met uh, Volendamse uh, muzikanten. Dus uh, wat dat er gaat, uh, helemaal goed. Maar uh, op die avond heb ik uh, alweer het nodige gehoord dat jullie met nieuw materiaal bezig zijn. Ja, zeker. We werken naar het eerste album toe. Ja? Het gaat uh, Everest heten. Everest? Ja. ja. Uh, ja, hoe, hoe verloopt het proces nu uh, tot dusver? Nou, het gaat goed. De nummers zijn er. En we zijn nu eigenlijk zoveel mogelijk bezig om, die nummers, om de volle potentie uit die nummers te halen. Dus ja. uh, zo, zover te tweaken dat ze, ja, op, dat ze op hun best zijn. Uh -huh. En ook albumwaardig. Albumwaardig. En dat gaat goed. Uh, ja, uh, de, de, ja de, de, jullie hebben, zijn natuurlijk ook uh, onderdeel van King Forward uh, Records. Uh, wat dat gaat. Uh, merk je dat dat... Ja, dat er toch wel een uh, bepaalde verwachtingspatroon uh, daarbij uh, zit, of niet? Ja, zeker. Uh, de, die onafhankelijkheid die erbij komt kijken. betekent dat je. Vanmiddag hebben we nog uh, doosjes staan vouwen. Ja. En uh, <laughs> daar uh, de magazines in gedaan. Zelf. Een breedje geprezen, ja, voor je. je. Ja. ja. Uh, dus we uh, ja, schakelen daar niet uh, de Chinese vrouwtjes voor in. Maar dat, dat, dat soort dingen doen we zelf. Ja. En ook uh, de mensen benaderen en uh, op Noord zonder Noordenslag hebben Ruud de Frank, dat zijn de managers. Uh, ja. Ook al alle mensen benaderd. Ja. Want dan gaan ze naar die conferences toe en uh, naar die presentaties die doen ze dan over het label. Ja. En dan komen we ook wel, er hebben ze ook wel mooie dingen. Die, die zijn nog niet uh, open voor iedereen. Maar daar hebben ze mooie dingen mogen laten zien van ons in Alaska. Onder ja. andere een paar sessies, live sessie die we hebben gedaan. Ja. En dat wordt wel is wel erg interessant. Ja. Dus. Uh, en je merkt ook dat er belangstelling is ook vanuit uh, de muziekwereld uh, dat ze ook uh, ja dat ze Alaska, Dandelion, maar ook One Clueless Print wel zien zitten of niet. Ja, het, het moeilijk is natuurlijk dat je ook vanwege die onafhankelijkheid dat je niet gelijk bekend bent. Nee. Dus je moet die naam wel echt meer opbouwen. Mm -hmm. Maar naarmate uh, ja, als je je naam voor de derde keer horen, dan gaan ze die extra mee associëren en dan, dan ja, wil je jezelf langzaam tussen de, de grotere dingen. Ja. Dan blijf je natuurlijk onafhankelijk en klein. Maar ja. wel mooi uh, wel serieus genomen. Ja, okay. We gaan zo uh, naar jullie luisteren. We draaien nog één stuk uh, muziek. Uh, dat is uh, van degene die, uh, die nu in het patronaat staat te stampen. Dat uh, is uh, Night. Uh, en dit was uh, waar het allemaal mee begonnen is. Tenminste in ieder geval uh, wat media aandacht betreft. En dat is Top of Mind. Uh, waar is de Sudanite? Ja, ik heb uh, nog, even, nog iemand uh, even ingehuurd vanavond, dat is uh, Rob Bossing. Maar waarom is hij hier? Nou, hij maakt even een kleine uh, ja, opname van mij. Hoe ik bezig ben met een uh, radioprogramma. Heeft alles uh, te maken ook met uh, het uh, verhaal dat ik uh, dat wil gebruiken voor, uh, om ergens aan de bak te komen. Solliciteren, dat is ooit eens een keer een nummer geweest van de Jans Baggenbent. Dus bij deze mensen die dus nu kijken naar mijn presentatievideo uh, om weer ergens aan de bak te komen... ...is dit dus wat ik uh, ook doe, namelijk een radioprogramma maken. En ik heb ook niet de eerste, de beste hier uh, staan. En dat uh, zijn uh, de jongens van Dandelion die ik nu ga introduceren. Uh, want uh, heren, wat uh, gaan jullie als eerste twee nummers uh, uh, spelen? Uh, we spelen eerst een eigen nummer, Back to Avery. Ja. Ook van het, uh, dat het ook op het album komt te staan. Ja. En we spelen een cover van, uh, onze, van een paar helden. Ah, en wie zijn jullie helden dan? Uh, Crosby Stills en Nash. Ah, kijk aan, Over. kijk aan, kijk aan. Laat horen! The trees away uh, from. Ja, ja, ja, ja. En uh, de cover van Crosby, Stills, Nash en Young. Want ik neem aan dat uh, de Young er ook nog bij uh, hoort. Nou, grappig nog is dat het eerste nummer dat ze met nee. z'n drieën hebben. Au! Au! nummer ooit. <laughs> oh. <laughs> ja. Maar welke is het dan van de Crosby, Stills en Nash? You don't have to cry. Either. You don't have to cry. Gaan we nog hey. een keer... Hey. Even, even, dit, dit was even om de stemmen los te gooien hoor, jongens. Gaan we ze nog een keer. I mm you. -hmm. nodig jullie uh, graag even uit om uh, naar uh, de spreekmicrofoons uh, te komen. Want dan kan uh, dit, uh, dit uh, gevaart allemaal uh, dicht. En uh, dan uh, gaan we even praten over uh, wat, uh, wat, uh, wat, ja, wat, wat jullie allemaal aan het doen zijn. Daar hebben we al even een uh, voorschotje van uh, genomen. Um ik uh, ga eerst even uh, beginnen met, uh, met Joey en uh, later ook nog even met, uh, met Wouter. Want uh, Paul nee. is zijn al. Ja, Paul is meerdere malen al bij mij aan de microfoon uh, geweest. Dus uh, nu ook even de andere leden van het, uh, van het kwartet waarvan uh, Koen er niet bij is. Uh, even over jullie, uh, Joey en over Wouter. Want uh, hoe zitten jullie ook vanaf het begin af aan bij, bij Den Line, of niet? Uh, jazeker. Ja. Uh, wie is de grondleggers? Of wie zijn de grondleggers? Of jullie eigenlijk alle vier? Hebben jullie alle vier besloten toen om dat, uh, dat te doen of niet? Hm. Nou, Het is uiteindelijk gestart met, uh, met Paul en met Wouter. Ja. Die uh, kwamen op een, uh, een zonnige zomerdag bijeen op uh, de zolder van Wouter. <laughs> ja. En uh, zij begonnen te praten over het maken van muziek en ja. het uh, samenstellen van een band. Ja. En uiteindelijk ben ik daar, uh, daarbij gekomen. Ja. Samen met uh, toen mijn neef uh, Peter nog. Ja. Alleen die is uh, de band uitgegaan. Die, uh, die had er eigenlijk gewoon helemaal geen zin meer in. Ja. Toen is de Koen dus bijgekomen. En ja. we spelen nu ongeveer al twee, tweeënhalf jaar samen in die uh, formatie. Oh, dat is, dat is uh, al een, dat is een beste... In deze, uh, in deze setting dus 2,5 jaar alweer? Ja. Ja. ja, twee, tweeënhalf Iets Daartussenin, ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, nou ja, goed. Die hebben nog even een kleine uitleg gegeven over hoe jij er dan bij bent uh, gekomen, uh, Wouter. Jij bent de drummer van uh, het gilde om het dan maar zo, uh, ja. zo te zeggen. Ja. Uh, ik heb van jou begrepen dat je ook nog ja, ook nog een, uh, een beetje een passie hebt voor fotografie, geloof ik. Ja, onder andere, ja, ja. ja. Hoe, uh, hoe is dat? Uh, hoe is dat zo? <kwijls> ja. Ja, hoe begint dat? Hè? Ja, hoe begint uh, dat? Uh, een cameraatje is... krijgen? Van iemand? Nee, gewoon um, ja, bepaalde interesses je, dat je daarin hebt en dan ga je dan uh, iets mee doen. Ja. Ik heb al veel interesses hoor, dat moet ja. ik eerlijk toegeven. Maar ja, maar dit is er één van, hè? Ja, Want, maar die, ja. viel mij, uh, die viel mij op. Ja, ik heb uh, al een tijdje wel met je gesproken erover. Ja, ja. En uh, het blijft interessant. Heel ja. mooi allemaal. Uh, en het drummen. Want dan komen we bij je stiel uit. Mm -hmm. uh, dat, uh, ja, je, van Joey heb ik dus begrepen dat jij samen met Paul uh, ja. eigenlijk de grondlegger bent. Uh, van, de grondleggers zijn van, uh, van Dandelion. Ja, uh, ja want uh, hoe ben jij aan het drummen geslagen? Is dat uh, ook van huis uit? Dat het een, nee, toch nee, een beetje nee. een muzikale uh, familie is? Of niet? Nee, absoluut niet. Het is ja? zo gegaan dat ik um, was volgens mij 18, mm -hmm. 19, 18. veel. En Paul was twee jaar jonger. Ja. Een half jaar. Ik weet niet precies meer. Maar ik, kon, ik, ik kende zijn broer al en die, die maakte muziek in Alaska. Als dus ja. die ken rond ja. al? Ja, die ken ik. En um, ja, zo kwam ik in, ja, in, in aanraking met Paul. En het bleek wel een gelijke uh, interesse te hebben in muziek. Op het ja. gebied van de Beatles. En, uh, en Paul, ik wist dat, tenminste, Paul die vertelde mij dat hij ook muziek maakte. Dus ja. Met zijn nieuwe, hele mooie piano. Dus we zijn natuurlijk zo nu een beetje bij elkaar gekomen. En, ja. en op mijn kamer. En ik, ik drumde nu volgens mij toen nog maar een half jaar of zoiets. Ja. Een echt autodidact, zoals je dat. En uh, iemand die zichzelf opleidt uh, ja. voor uh, achter de kit, om het ja. zo te zeggen. Uh, ja, uh, ik hoor de naam de Beatles uh, vallen. Die, die, dat, die stijl haal ik er wel heel duidelijk uit. Ja? Ja, uh, Zit er van waar die voorliefde van de Beatles? Ja, ik, ik, ik, ja, een van jullie twee mag het beantwoorden hoor wat dat, wat dat gaat Eigenlijk stiekem houden we helemaal niet van de Beatles. Nee? Nee. Uh, zo, zo. Kijk, als ik naar Paul kijk, heeft hij een andere grote Paul voor zich. Hè? Want uh, de, de McCartney-baas, die uh, pakt precies de gitaar ook zoals Paul dat ook doet. Ja, McCartney is, is echt, licht, licht, Was echt ja uh, Jij niet? Nou, ik, ben, huh? ik, ik speel gitaar op de kop. Mijn rechtshandige gitaar op de kop. Oh. Uh -huh. Jimi Hendrix. Ja. Ja. Jimi Hendrix. Nou, die deed het uiteindelijk ook <laughs> links. Ja. ja. Maar uh, die heeft het wel zo geleerd. Maar, uh, uh, ik hoor van Wouter, het is een openbaring hoor. Dat, uh, dat, uh, dat de Beatles... Uh, is nee, dat, ik dat denk, is die... Uh, denk ik dat die uh, <laughs> een beetje de maling neemt. <laughs> nee. Want uh, die, die houdt zich in slaap met Beatle liedjes. Ja. Uh, uh? Nou, ik denk, uh, ik denk dat de Beatles uh, thuis horen uh, in... Ieder, ieder muziekkast mag wel een Beatle staan. Ja, bijna staat, staat die Beatles er ook aan. hoor, dus wat dat gaat... Uh... En, uh, de Beatles moeten een keer een uh, revue zijn gepasseerd als je van muziek houdt, moet je het een keer hebben geluisterd. En ja. dat kan niet je helemaal niet ding zijn, maar uh, ik denk wel dat ze, tenminste het is een feit dat ze meerdere keren de muziekgeschiedenis mm -hmm. hebben beïnvloed. Ja, ja, dat... Dan al niet uh, een en nieuwe richting hebben gegeven. blijkbaar het aanzetten ja. tot muziek maken ja. Uh, ja. destijds. Ja. Dan, het heeft jullie in ieder geval wel voor een deel gevormd ook, ja. denk ik. Jawel, ja. Ja, de droom ook die ze hadden. Weet je jonge jongens die gewoon begonnen met in een bandje spelen. Ja. Ook een coverband. Ja, jullie ja, ja, hebben net Krullerbegin... Krullerbegin... ja, Crosby ja. Stills Nash gespeeld. Dus, uh, en uh, je... ja? die dan vervolgens uitgroeit tot een van de grootste bands ooit. Ja. Onze tijden. Is dat een, ook een, een beetje een stille droom, Joey? En, uh, dat jullie toch tot uh, misschien een beetje een band uitgroeien hier in, uh, in Nederland? Uh, ik vind dat jullie wel hard op weg zijn daar, uh, daarin. Nou, uiteindelijk. ...is denk ik toch ieders droom die met muziek bezig is en in een bandje terecht komt... ...om er wat meer mee te bereiken dan, uh, dan alleen gewoon oefenen en uh, kleine ja. optredetjes. Ja. En inderdaad, we, we zijn hard aan de weg, uh, aan het timmeren. Ja. Maar ja, natuurlijk droom je ervan om, uh, om, om groter te worden dan je bent... Ik heb natuurlijk stiekem al een lijstje met, uh, met zalen en venues waar ik nog heel graag zou willen spelen. Staat de Heineken Bierbak daar ook nee, op? Of de Ziggo Dome? Uh, ook geen Ziggo Dome. Nee, uh, ook niet? Nee, nee. Moet er even een paar noemen, hoor, want dan is dit verkapte ja. reclame maken. Dus, uh. Nee, maar echt mijn ja? favoriet in Nederland zou uh, Carpera zijn in Bloemendaal. Dat, uh, dat vind ik gewoon een van de mooiste locaties die ik tot nu toe bezocht heb uh, ja? in, in muziek bekijken en beluisteren. En ja, de grootste aller tijden, maar dat wordt wel heel erg, uh, <laughs> erg moeilijk. Dat is de uh, Red Rock Amphitheater in, uh, in Amerika is dat te doen. Dat, uh, ah, dat is een heel je moet, Je moet toch ergens uh, voor gaan, hè? Ja, dus, er moet ergens natuurlijk. een stip aan de horizon zijn om, dromen, om, uh, dromen. om te dromen. Uh, goed, dat zijn, uh, dat zijn de dromen van, uh, van jullie om. Uh, nou ja, nee, in ieder geval uh, van mij. jou. Van jou dus, nee, in ieder geval. Uh, maar uh, ja, de, de eerste keer dat ik met jullie dus echt in aanraking ben gekomen was bij het Sandy Dane Festival in ja. Almere. Daar ja, ja, ja. heb ik jullie voor het eerst zien spelen, eigenlijk. Nee, daar is daar eens Ja, ja dat, was, uh, dat was voor mij eigenlijk een beetje het begin voor uh, van alles wat, ja, dat wat er gaat. Dus, uh, ik dat we ook met, wel met meer shows begonnen en hem met Koen. Ja, Koen. Waarom lopen met Koen? Want, want uh, jullie hebben ook uh, huiskamerconcerten gedaan uh, ja. in, die, in die periode, geloof ik. Doen jullie ja. dat nog steeds eigenlijk, of niet? Um, we doen het nog wel, maar wel uh, minder. Minder? Steeds. Ja. ja. Is, is dat ook een keuze die jullie dan op een gegeven moment maken om... Ja, het is leuk. Huiskamerconcerten. Soer the Night uh, is een van de, de, de, de uithangborden van, uh, mm. van Cindy Deens uh, ja, ja. bedrijfje geweest. Dus wat dat er gaat, uh, uh, ja, is, het, uh, is het niet vreemd. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk... Uh, ja, uh, het is natuurlijk wel handig als je een fanbase of in ieder geval uh, publiek aan het opbouwen bent. Want dat, uh, daar zijn dit soort uh, optredens uitermate geschikt voor. Lijkt mij tenminste. Of absoluut. zien jullie dat anders? Ja, absoluut. Ja? Maar we hadden op dat moment ook dat we veel omdat uh, Koen voornamelijk elektrisch gitaar spelen. En uh, wij merkten dat we ook iets ruiger werden met de Konst van We gingen allemaal weer iets andere muziek luisteren. We werden iets ouder. En uh, ja, ik denk dat we iets volwassener zijn geworden in onze sound. Ja. In, in het geheel. En toen hadden we toch iets minder dat gevoel bij huiskamerconcert. Als we dat, dat in, op het begin hadden. Ja, ja, ja. Als we Op het begin iets, uh, de baas iets akoestischer was. Ja. En iets meer uh, het harmoniegevoel. Uh, ja. En dat we nu iets meer rock'n'roll zijn. En iets meer proberen een soort sound neer te zetten met uh, de elektrische instrumenten. Ja, nou, dat, dat, dat uh, hebben dat is jullie eigenlijk leuk. ook uh, zeker het laatste half jaar uh, dat ik jullie uh, nu een paar keer gezien heb. Is dat ook wel duidelijk het geval? Ja, ook het laatste. Uh, bij bitterzoet uh, kwam dat er zeker ook uh, uit in dat, in dat opzicht. Dus uh, is ook een, uh, vonden jullie dat ook een aardige zaal om hier te staan? Ja, kijk jou ook even aan Wouten. Want uh, fijne Zand. Ja, uh, iets ietsje iets dichter bij de microfoon. Dan, uh... ja, ik vond het een fijne zaal om te spelen. Het is wel een uh, gek idee dat je daar uh, in een volle zaal staat waar je, ja? in Amsterdam, waar je niet zo vaak komt, waar je niet zo vaak speelt. Nee. Hoewel, er, ja, het, het was fijn om te spelen. Ja, want uh, wat, ik, wat het mooie van Bitterzoet is: als er 100 man uh, in die zaal staat, is het gelijk vol. Ja. Want dat, dat, nou, dat, waren de, ruimte, de cijfers waren ja, er iets meer. Ja. ja, er waren er iets meer. Dat ja, weet ik. 200 tot 250 ja. uh, volgens de laatste telling. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat was natuurlijk een geweldige ervaring uh, de in de zo'n zaal. Was, uh, open voor de mensen die buiten staan. Ja, ja. vele kijkers en zo. Ja. <laughs> Ik geloof het ook wel, ja. Goed, we gaan uh, zo dadelijk uh, gaan we, uh, weer even wat uh, twee nummers uh, van, uh, van jullie horen. Uh, in ieder geval. Maar eerst hebben we ook nog uh, weer uh, de nodige muziek uh, hier uh, uit, uit uh, het kastje uh, komen. Arms Wide Open. Ik ga toch ervan uit dat dat weer een van uh, de tracks is van Electric Sky van Nexoshape. Die zijn er, als het goed is, volgende week uh, hier bij ons uh, bij Alternative FM. MUZIEK you <smart noise> Zo heet dit nummer van uh, Souda Night. Uh, vanavond uh, staat zij in het uh, patronaat en uh, uh, presenteert zij met de complete band. ik het uh, debuutalbum van, uh, van Souda Night. Uh, zij, uh, Sus de Groot, is hier ook een uh, paar keer ook geweest. Eén keer onder de vlag van John Doe's Revenge. En twee keer onder uh, Souda Night zelf, uh, 2011 en 2012. Uh, is zij geweest en daarna uh, heeft ze de band eigenlijk uh, min of meer geformeerd en uh, de laatste uh, setting is de setting uh, rondom Suus en Linda van Leeuwen uh, van de Bombay Showpick, uh, daar uh, is uh, de band uh, eigenlijk uh, nu een beetje uit opgebouwd uh, uh, de band die vanavond uh, opgebouwd is die bestaat uit drie personen ik had het altijd een heel leuk bruggetje om, om te slaan. Uh, normaal gesproken zijn ze met z'n vieren. Maar uh, Koen uh, zit in Maastricht. Die, uh, die is bezig uh, voor een studie. Dus blijven er nog drie Dandelions over. Die uh, dan nog uh, twee nummers hier uh, gaan laten horen voor uh, de klok van 9 uur. En Paul, welke twee nummers uh, gaan dat worden? Het worden uh, twee eigen nummers. Twee eigen nummers. E eerst heet uh, Call Me and Stranger. Een soort Close Harmony. Ja. Iets. Wederom dat uh, een beetje bestelt Nash uh, geïnspireerd. Ja. En het andere nummer is... Uh, Swamen, dat ben ik in mijn eentje. Aha. En dat is, uh, dat is een nummer dat we met de band spelen. Ja. Gaan spelen. Het is eigenlijk een uh, een debuut op de radio. Een debuut op de radio? Ja. Nou, ik uh, zou zeggen... Okay. Ja, ik vind het wel leuk. Laat maar horen. Call me a stranger. And ask me to make her Call you back again Okay, but please don't forget You stole her and borrowed The dream she had sorrowed Cry Ja, yeah, ja, yeah, yeah, yeah. ja, En dan gaat uh, Paul uh, zelf. Maar het is natuurlijk wel onder uh, de, de, de vlag van uh, Dandelion zelf, natuurlijk. Nou, Paul. <coughs> yes. Dat uh, zijn de capo's die je altijd nog eventjes verstelt. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Goed. Welk nummer was het ook alweer, Paul? Het uh, nummer is een is een, uh, is een debuut, Dus de radio. En, uh, het heeft nog geen naam, dus de luisteraars was... Uh, wat, nou, zuiver nieuw. Dan uh, mogen ze bellen. Oké, okay, nou als, als ik een titel uh, hoor, uh, dan ga ik het je laten weten in ieder ja. geval. Oké. Okay. Uh, misschien dat zij het weet en ik niet. <laughs> nee. Oh, black sway the air. An evening becomes all again. Everyone talked of the rain that fell It filled up every inch of the well With all these classics crying out their eyes 'cause they still a standard Of a time that's long gone by But that's not how this works Cause some One has to plunge through the dirt. What happened to time? What happened to time when you turn around? What happened is they took your life and you lost the. Cops came knocking but their dogs won't bite When you give what they want and you act most polite In a painting of some suitcase man Count, what happened is it took your life and you lost the count. Now ik denk dat ik de titel wel weet. Is uh, What Happen? Is dat uh, misschien wel een hele aardige. Want ja. die komt uh, redelijk vaak uh, terug in, uh, in het liedje. <laughs> dus, uh, dus laten we het, uh, dat maar als werktitel uh, beschouwen. Dan. Ja, worden, dat wordt hem uh, ja. Nou ja, misschien, uh, misschien hebben we hem hier uitgevonden. Uh, tenminste, de titel aan uh, dit, uh, dit mooie nummer. Dit, uh, uh, maar het is de bedoeling dat je hem uh, straks uh, in uh, de band uh, viel ja. gaat, uh, gaat doen. Goed, uh, dankjewel voor, uh, voor dat moment. We hebben nog uh, vijf minuten uh, te gaan voor, uh, voor het uh, scheiden van uh, deze markt... Uh, wat het eerste uur uh, betreft. Uh, ja, volgende week, ik zei het al, dan uh, komt er ook een band uh, langs. Uh, dat is een band uh, die uit Hoofddorp ze hebben, uh, uh, al een album hebben ze uitgebracht. Dit is het tweede album, als het goed is, wat ze, wat ze hebben gemaakt. En dan uh, is het bedoeling dat, uh, dat ze dat hier gaan presenteren. En de, dat, dat, zal, dat zal volgende week zijn beslag uh, gaan krijgen. Ik geloof ook uh, dat het een uh, akoestische versie uh, gaat worden. Maar ze zijn dan uh, in plaats van toen met vier. Uh, toen waren ze met z'n tweeën. Ik geloof dat het uh, Adrien uh, Adrian en, uh, en Edwin uh, Erwin zijn uh, die uh, er die toen waren. Maar ze krijgen er dus nu hulp bij. En dat is dan meteen ook van wat wij dan ook volgende week gaan doen. Straks uh, gaan wij uh, natuurlijk nog eventjes uh, vrolijk verder met uh, de heren van Dandelion. Uh, er komen sowieso nog uh, twee nummers. En misschien, ja, maar dat is misschien. Dat weet je maar nooit. Uh, want het is toch uh, een uh, bijzondere avond. Gaan we uh, natuurlijk uh, uh, luisteren ook naar uh, het materiaal wat, uh, wat uh, Shape en natuurlijk uh, Night, Want uh, die uh, is vanavond uh, in het uh, patronaat bezig om haar album te presenteren. Nu, tijd voor muziek. En deze man staat ook op het lijstje om hier te komen. En dat is Luc Nijman. En dat nummer dat heet London Underground.